Avond. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er komt een fonds waar armere landen geld uit kunnen krijgen... na overstromingen of andere klimaatrampen. Dat is afgesproken op de klimaattop in Dubai... Je hoort mijn collega Judith van der Hulsbeek. Vooral voor ontwikkelingslanden is dit heel erg belangrijk. Want op vorige toppen is al gebleken dat zij zeggen dat als dit niet geregeld wordt, deze financiering, dan hoeven we het over andere onderwerpen ook niet te hebben. Dus, dus dat is daarmee uit de weg gegaan. En die andere onderwerpen zijn dan minder olie en gas gebruiken. Maar het is nog de vraag of dat lukt om daar wereldwijde afspraken over te maken. In Rusland komt er een verbod op wat de regering daar noemt de internationale LHBTI-beweging. Mensenrechtenactivisten en advocaten vragen zich af wat die maatregel precies betekent. Ze zeggen dat Rusland onterecht doet alsof er een soort internationale homo-organisatie is. Werkzaamheden aan het spoor in Zeeland duren veel langer dan gedacht. Er rijdt daar de komende tijd maar één trein per uur tussen Vlissingen en Roosendaal. En die gaat maar maximaal 40 km per uur. Komt allemaal doordat het spoor verzakt is na alle regen van de afgelopen tijd. En ProRail zou het dit weekend fixen, maar zegt het nu dat ze meer tijd nodig hebben. En de Sint zat eens te denken hoe hij dit bericht zou opschrijven. Ja, zelfs wij hebben er moeite mee, je hoort het. En dan moeten echte Sinterklaasgekten nog beginnen. Ja, dit jaar kun je natuurlijk super makkelijk inzetten voor al je Sinterklaasgedichten. Maar als robots echt niet je ding zijn, dan kun je nog mensen aan het werk zetten om dat voor je te doen. Kan ook betaald. Martin die doet dat met een betaald tekstschrijfteam, vertelt hij aan de Telegraaf. Ja, zijn er jaarlijks nog wel 2000 mensen die een gedicht aanvragen. Een klein gedicht, dat is dan 8,95. En het duurste gedicht is uh, dat 159 euro. Maar die is 250 regels en die willen we eigenlijk nooit. Die vinden we zelf heel vervelend. <gijf> ja. Ja, stiekem heeft Martin zelf ook Chit GBT geprobeerd. Ik ga niet zeggen van nou, er komen alleen maar slechte gedichten uit, want ik, ik, ik, heb, een, uh, ik heb een paar pogingen gedaan. Ik denk, nou, als ik dit zou krijgen voor Sinterklaas, zou ik denken nou, best, uh, best aardig. Ja. Um, je kan het vaak wel zien, dat je denkt van ja, maar deze taal is of te perfect, of er, er, er is iets, er is altijd iets mee. Martin zegt dat hij in zo'n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 Last light. De die jongen altijd met de onmogelijke standen in dat opzicht met die camera op mij gericht. Maar goed, maar dat zullen we allemaal gaan bijmaken. Straks, uh, je hoort hem al op de achtergrond, Ruud Houweling En daar begonnen we dus ook mee, Erasing Mountains. Uh, en het uh, in feite wil natuurlijk dat dat alles te maken heeft met de accidental pictures die in september, eind september is uitgebracht en dat we hem daarom hier hebben. En het is ook voor Ruud een thuiswedstrijd, want we zenden hier vanavond uit in Zandvoort en Ruud uit Zandvoort. Dus dat uh, straks. Uh, maar we hebben natuurlijk ook uh, muziek uh, met onder meer uh, allemaal releases die de afgelopen maanden zijn geweest. Geldt niet voor deze, want uh, toch is dat wel weer iets uh, voor een aanleiding waarom ik deze weer er, er, erbij heb uh, gepakt. Ik zag van de week weer eens een uh, vuurtoren verbommen op uh, het eiland Schiermonnikoog. Vond ik zeer interessant. En ik weet dat een, een iemand hier in het aanpalende dorp ernaast... Eh, ten noorden van ons, in IJmuiden... daar een nummer over geschreven heeft. En dat is Fabiana Dammers. Dat nummer dat heet The Lighthouse. I'm a little bit of a Thursday. Somebody, I'm a little bit in a night. You don't even kiss on the first day. Yeah, I'm a little bit of a vodka line. I'm line. I'm a little bit a vodka so I'm But I confess, of a my type. You got me bit of When I wanna say here, no, no, no Creamy now, you fuck my soul Set the top slot, girl Nobody move like you Nobody Kenny Dub is de naam. Persian Girl is het uh, nummer wat een uh, van uh, de nummers is uh, die hij op uh, de EP heeft uitgebracht. Uh, afgelopen maand is dat uh, het uh, geval geweest. Uh, Daarvoor hoorde je uh, trouwens de uh, Lighthouses. En uh, nummer uit 2013. Zo lang is het uh, geleden. Geldt niet voor dit nummer trouwens. Uh, want dat is uh, hagelnieuw. Dat uh, komt... Zelfs morgen uit. Hij telt uh, misschien nog meer uh, mee eigenlijk voor de releases in uh, december. Maar we vinden het altijd leuk als we ook uh, nieuw materiaal laten horen. Metropolis van Morel hoor je nu. Smoke is in my lungs, see I'm your kin But I'm the clock taking inside of you Your bones breach my trust, though you are still in my Het is een band uit Volendam. Tenminste een internationaal opererende band uit Volendam. Want het bestaat uit een Duitser, uit een Engelsman. en Een Volendammer, dus Jack Koning. En een van de nummers die op hun EP staat... ...hun EP die ze afgelopen maand hebben uitgebracht is Philosophizing. Daarvoor hoorde je Metropolis. En dat nummer is door Morel gemaakt. We gaan er weer even twee laten horen. En in die tussentijd uh, zal ik uh, Alex Nieuwland even waarschuwen... dat ik hem uh, zo dadelijk uh, ga bellen. Uh, maar zover is het nog niet. Eerst draaien we uh, Carry On. En dat is van Harlem Lake. Take me to your hotel route. Zij de laatste. Er wordt op de achtergrond driftig gerepeteerd. Wat betreft een, een iets wat, wat we met live zouden ik moeten doen met Ruud Hauweling. Ja. Uh, maar uh, dat is even terzijde. We gaan eerst even een telefonisch interview doen met uh, Newland. Dat is uh, dus de extra die wij hier hebben bij 3 voor 12 Noord-Holland. Uh, want uh, ja, Alex komt niet uit Noord-Holland maar uit Friesland. Maar dat heeft alle aanleiding. Want uh, er komt een album van de maan. Alex, goedenavond. Goedenavond. Even, uh, ja, ik ben wel in Amsterdam geboren, hè? Telt dat ook? Uh, dan telt het zeker. Dus dan. Uh, dan, uh, dan uh, kijk, als je gewoon in Amsterdam bent uh, geboren, dan, uh, dan, uh, dan mag het uh, gewoon. Nou, um, ja, nou. Dus, uh, dus ja, weet je, dan, uh, dan knijpen we wel even naar een oogje toe. Want ja, uh, er zit natuurlijk. Nou, uh, maar uh, hoe lang woon je dan al in Friesland? Uh, nou, sinds 19, uh, 1983. Ik moet even heel goed nadenken. Oh, dat is dat, dat kwam, Ja, dat, dat is dus al een lange tijd. Maar um, ik ja. heb even het, het lijstje erbij gebakt. Maar je bent uh, best wel productief uh, geweest. Zeker in uh, de laatste jaren. Uh, van 2020 tot en met uh, nu Er zijn er maar liefst vijf albums van jouw hand uh, gekomen. Waar haal je de tijd vandaan? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Ik, uh, ik, ik, ik zat vandaag op te denken van morgen uh, verschijnen mijn... Uh, Nieuwe album, maar eigenlijk ben ik in mijn hoofd alweer uh, met nieuwe dingen bezig. Dus uh, ja, zo gaat dat blijkbaar. Uh, hoe creatief is de mens Alex Nieuwland? Ho hoe creatief ik ben? Ja, hoe creatief? Ja, ik, nou je denkt, ik denk wel creatief, anders lukt het je niet om acht uh, albums uh, vol te spelen. Uh, ja, het gaat mij wel. Ik heb nog geen writersblok of zo. Het gaat mij uh, nog relatief uh, gemakkelijk af. Ja, want je hebt wel eens gezegd, het is een ambacht ook, hè? Je bent er altijd wel mee bezig. Ja, klopt. Ja, ik, het is wel zo dat ik er echt voor ga zitten. Dat ik niet uh, denk van goh, heb ik vandaag uh, heb ik iets, uh, uh, uh, maar dan, uh, dan ga ik gewoon voor zitten en soms er komt er niks, en soms komt er iets matigs en soms komt er iets moois. Maar uh, ja, wachten uh, op, uh, op, een, uh, op een wonder, dat, uh, dat, dat, heeft, dat heeft geen zin. Um, dit is uh, de acht, het achtste album alweer. Trust, ja. Hope, Love. Zo heet die. Ja. Um, ja. Van waar die titel? Het <laughs> is een heel uh, uh, simpel verhaal. In feite, je weet van mijn vorige album dat ik een mooie uh, graffiti tekening had gebruikt. Uh, en ik, ja, op Naxos. Ja, van Naxos. En ik had nog zo'n mooie. En dat is deze met dat scheepje. Ja. Uh, en daar uh, stond een vlaggetje op. Uh, met hoop en uh, ja, toen heb ik een liedje geschreven, hoop en toen kwam er ook een liedje over Vertrouwen, Trust, en uh, nou ja, er is geen liedje Love, maar ja, dat is natuurlijk wel een leidmotief in heel veel liedjes. Ja. Uh, dus, dus ja, zo kwam ik eigenlijk op. Ik vond die afbeelding heel mooi en, uh, en dit zijn wel drie, drie belangrijke zaken in, in dit soort donkere dagen waarin we leven tegenwoordig. Ja. Uh. Over, je hebt het over schepen. Nou, daar hoeven wij in Zandwoord. Uh, niks over te, uh, ja, te zeggen. Ik weet. Uh, ik denk dat het landelijk. het nieuws. heeft het ook wel gehad. dat er een een of andere. aan vis, uh, vissersboot ergens uh, gestrand is. Dus ja, weinig hoop uh, misschien voor die vissers. Dus... Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja. Uh, maar. Uh, is, ja, je zegt. Het, het is van het artwork. Is het uh, daarvan. Uh, dat zeg je net. Hè? Van, uh, van daaruit is het een beetje eigenlijk ontstaan. Ja, daar is het ontstaan. Weet je, als je. Als je... Kijk, in de loop van, uh, nadat I Candy verscheen, heb ik, uh, ben ik gewoon weer doorgegaan met liedjes schrijven. En op een gegeven moment heb je wel weer een een, een, uh, een groepje liedjes verzameld. En dan ga je natuurlijk ook nadenken over hoe zou een volgend album heten. Ja. En ik vond dit al, ik vond dit, ik wilde dit meteen al als hoes gebruiken. Ik vind het zo'n mooie, uh, mooie tekening. Ja. Uh, nou ja, dat gaf gewoon, ja, het gaf gewoon een bepaalde richting. Dat ging eigenlijk vanzelf. Oké, okay, dus um, ja, zijn er al um, wat mensen die er al op gereageerd hebben, omdat je misschien hier en daar de, muziek, uh, uh, ja, de muziekredacteuren al een beetje in kennis gesteld hebt van hetgene wat je gemaakt hebt, en dat ze er al een beetje hebben afgeluisterd uh, en zeggen, nou, die ja. Nuland, uh, ja. het is toch weer verbazingwekkend wat hij doet? Ja, de meesten meeste wachten denk ik netjes totdat hij morgen verschijnt, 1 december, maar... Uh, er is al wel een blog, uh, ongewaardeerde liedjes. Die uh, heeft een prachtige recensie geschreven. Kijk, dat ik schiet erop. Op mijn Facebook pagina gezet. Ja, dat, dat is wel heel. En ik heb al wat meer reacties gekregen van mensen die, uh, die toch zeggen van nou, dit album is wel uh, ook wel een beetje een breuk met de vorige albums. Ook qua stijl. Ik ben wat meer wat weggegaan van de bandjesstijl uh, uh, en toch iets meer in de singer-songwriter-hoek gaan zitten. Ja. En uh, heel veel mensen vinden dat toch wel heel erg mooi. Dus ik ja. krijg wel hele goede reacties. Ja, um, want ja uh, je, je zegt het, uh, uh, dan, dan is het ook wel weer fijn dat je dan op een gegeven moment weer een andere gedaante aanneemt. Maar ik weet nog uit de dagen dat we heel geheimzinnig moesten doen over iets wat Frisian Chameleon heette... Ja. Uh, is dat uh, geparkeerd of uh, gaan we ja, er nog iets uh, van, uh, van, van krijgen? Nog? Ja, hou je maar vast. Er zal in het begin volgend jaar uh, wel een EP van verschijnen, denk ik. Oh dus, toch? Uh, <laughs> en uh, er komen nog wel meer verrassingen aan. Dus, ja. dus ik, uh, ik heb genoeg. Uh, er zijn genoeg dingen uh, uh, voor het volgende jaar om naar uit te kijken. Dus dat uh, komt. Ik ben ook met, met dat Nederlandstalig bezig. geweest. Dus, ook dus, nog? Uh, dat is ja, maar wat leuk. trek je daar dan weer aan in, in Nederlands, uh, om in de Nederlandse taal ja, te zingen? Nou, ik, was, ik was laatst bij een optreden van Spintvis en dat was zo verschrikkelijk goed. Ja. Uh, nou wil ik mij niet spiegelen aan Spintvis, maar uh, dat, dat gaf toch wel heel veel uh, ja, inspiratie weer van... Uh, goh, dat is toch ook wel heel erg mooi uh, in je eigen taal zingen gewoon. Dus uh, ja. daar ben ik ook weer mee aan de slag gegaan. Ja. Als je elke dag uh, uh, aan het werk gaat, uh, om het zo te zeggen, dan... Uh, ja, dan komt dat vanzelf ook wel weer aan orde. Maar, maar Frees en Chameleon, die, uh, die is de volgende aan de beurt. Hij oh, moet natuurlijk uit. nu even op zijn beurt wachten. Uh. Ja, ja um, nou ja, goed. De, deze is uh, de achtste um, van, jou, van jouw noelend verhaal ja. uh, dan afkomstig. Ja, ja IKEN die, die die is uh, van... Eerder dit jaar staat hij hier ja. ergens, 2023. 1 februari staat erbij. Ja. Dus dat, uh, ja, dat is, nou, is bijna een jaar, jaar toch? <laughs> bijna een jaar, ja. <laughs> maar ik dat het is wel. Wachten, dus... Nou, dan heb ik er twee in 2023. Ja, ja nee, maar in 2020 heb je er ook twee uh, afgeleverd, zie ik. Ja, moet ik hier ophouden. Hè? Wie weet uh, <laughs> dat het in 2024 wat rustiger aan gaat, maar kan ik beloven. Ah, nou. Oké, okay, dus, dus uh, we weten niet uh, waar, het, uh, waar het helemaal stopt. Zijn er nog tracks van Trust, Hope, Love die jij zegt van... Nou, die zou ik uh, wel wat meer in de spotlights uh, willen zien. Want een echte, oude, een echte uh, single, uh, die heb je niet in een Focus Track. Ja, de, de single wordt uh, No One. Uh, daar komt morgen ook een uh, videoclip bij uit. Dus dat, dat is wel een beetje de single. Uh, maar ja, nou, nou vraag je mij om een van die, uh, wat zijn het, 14 liedjes of uh, 13 liedjes er een van te kiezen. Dat vind ik wel heel moeilijk. Wou je er nog één draaien, ja? Ja, uh, want uh, daar was ik eigenlijk nog wel mee bezig. Maar je zegt nu al uh, no, no one. Dus dan ben ik nu ja. uh, driftig aan het zoeken van, uh, oké, okay, dan wordt die het. Want ja, kijk, het is altijd weer makkelijk als wij op een gegeven moment maandag de samenvatting uh, er weer op uh, doen. Want ja, er zit een clip bij. Ja. Kijk, en dat, uh, dat vinden wij natuurlijk altijd weer uh, heel fijn als we dat uh, kunnen doen. Dus, ja, uh, dus vandaar. morgen online. Oké, okay, um, goed. Uh, dat is dus eigenlijk uh, een, een, een focustrack die je graag uh, op het album naar voren wilt schuiven. Ja, het zou leuk zijn als je, de, als je, als je die wil draaien. Ja. Ga, ga ik ook uh, doen, maar voordat ik dat doe, waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Uh, www.nieuwlandmusic.net Oké. Okay. Dat is het. En dat is hem. Ja. ja, en uiteraard zei je, ben je natuurlijk ook op Instagram en uh, noem maar op. Uh, Instagram, Facebook, Twitter, waar je maar waar ons zoeken. Twitter is X natuurlijk. Denk ja, Daar kan ik niet aan wennen. Oké, okay, ja. dan gaan we met hem draaien. Hier is uh, No One, hier is Newland. Tenminste, dan moet er we wel wat uh, komen. Nog eens wat, dat hij gewoon in Amsterdam is geboren, deze Alex Nieuwland, Zo heet hij in het echt, maar hij brengt het uit onder Nieuwland, Ja, en dan uh, vind ik, uh, dan uh, heeft hij helemaal uh, nog een beetje recht van spreken... om in 3 voor 12 Noord-Holland uh, te zitten. Uh, wil je meer horen, uh, dan verwijs ik je graag naar mijn collega en radio-vriend Willem de Waard... op zaterdagmiddag tussen 12 en 2... daar zit deze Noeland nog een keer uh, erin. En dan uh, ga, ja, zal Willem natuurlijk op een hele andere manier... de vragen aan hem uh, gaan stellen. Maar het is ook tijd om uh, de gast van vanavond... hier bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf uh, te introduceren. Eigenlijk uh, hoef ik dat niet meer te doen. Want uh, hij komt 1. uit dit dorp... en twee is <laughs> hij gewoon ook uh, muzikant... Uh, uh, ja, in hart en Dieren. En is hij al een aantal malen bij de landelijke uh, vrienden geweest bij NPO Radio 200 meer. Dus ja, uh, Ruud, goedenavond. Ja, ik, heb, ik, heb, ik kijk net naar die video, ja. maar ik denk dat ik, ik ben de AI-versie. De AI-versie, ja, ja. ja, ja, en, ik ben ja, ja. Het niet de zelf. kunstmatige intelligentie. Ja. Um, even over het album, uh, Accidental Pictures, want dat, uh, dat uh, is alweer eind september. Dus we zitten nu alweer eind november, dus, ja, dus twee maanden, maanden terug. Ja, ja. Ja, want hoe uh, zijn de reacties tot dusver geweest? Goed. Ja, nee, zeker wel. Heel, hele fijne recensies gehad. Ja. Echt, uh, daar ben ik ongelooflijk blij mee. Uh, de mooiste reactie uh, is van uh, Robert Haagsma in Lust for Life. Uh, ja. Die had echt een supermooie recensie geschreven. En ze is ook niet de minste muziekjournalist, dus daar was ik heel blij mee. Ja. En uh, ja, het eerste single was Trek van de Week in de Volkskrant... Um, ik krijg een hele mooie recensie in de Music Maker. Um, ja, ik, ik dus ik, uh, vanuit het vakgebied heel, is het heel fijn. Ja, um, want hoe belangrijk is dat? Uh, dat Voor mij van je... persoonlijk is het heel belangrijk... omdat het me het gevoel geeft dat ik uh, uh, iets zinnigs doe. Ja, <laughs> ja. ja, ja. want uh, het heeft ook uh, best even geduurd... Hè, voordat uh, je weer een, een nieuw album hebt uitgebracht. Er zat een pandemie tussen, maar er zit ook ook Op dit album een verwijzing eigenlijk met de periode waarom je eigenlijk niet zoveel uh, muziek uh, gemaakt ja, hebt. Ja, klopt. Ja, ja dat is inderdaad. Ja, we hadden het al een keer eerder over dat klopt. Ja. Um, nee, inderdaad. Ja, de, de, de pandemie begon eigenlijk. Uh, nou, ik moet eigenlijk nog iets eerder beginnen. In, in 2019 heb ik nog een EP uitgebracht. Ja, klopt. Uh, en dat heb ik toen bewust gedaan omdat ik wist dat uh, ik de in ieder geval een jaar, maar uiteindelijk werd, werd dat uh, nog een stukje langer... Mm -hmm. stil zou staan, omdat mijn vader uh, had een boek geschreven... Uh, over uh, het familiebedrijf wat, uh, wat een eeuw lang gedraaid heeft... in mijn geboortedorp Alphen aan de Rijn. Mm -hmm. En uh, er, zitten, er zaten heel veel historische interessante verhalen aan... dat hij heel goed geschreven. En uh, ik ben ook ooit opgeleid als grafisch ontwerper... dus ik, uh, um, ik heb dat boek voor hem in elkaar gezet... Um, wetende dat mijn vader aan het laatste stukje van zijn leven was begonnen. Want hij was ziek. Mm -hmm. Hij had huidkanker gekregen door de zon. Um, en uh, ja, ik heb dus een jaar lang aan het boek gewerkt. En het, het gekke is dat hij, ik geloof dat het op 26 november in 2019 uh, gepresenteerd is. Het was binnen een minuut van tijd uitverkocht, lokaal. Mm -hmm. Dat is heel leuk. Uh, en ik geloof dat hij 3 januari kreeg een inwendige bloeding in ineens zomaar. Ja. Terwijl die, terwijl die uh, Terwijl het eerst aan de buitenkant zat. Ach. Dus neem ik bedoel, eigenlijk, het was net alsof het een soort finishlijn was. Dat boek moest af. Ja. En daarna liet hij een beetje los of zo. Ja, ja, ja. En uh, nou ja, toen hebben we nog anderhalf jaar. Uh, uh, heeft, hij, heeft hij nog kunnen rekken met, uh, met allerlei uh, therapieën. Hm. Uh, maar uh, toen stopte het. Maar mijn vader heeft een. Uh, dat, dat speelt een rol in de verlenging van, de, van die periode. Mijn vader heeft een hele heavy. Leven gehad qua uh, polio. Had hij als kind in de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. En heel erg beschadigd door een uh, gidszwart geloof van zijn moeder. Uh, waardoor hij uh, uh, eigenlijk zijn leven lang toch niet helemaal vrij was. Uh, ja, in het denken? Of nou, ja, of hij uh... was ook homoseksueel. En dat kon niet in de jaren ja. 50, 60. Ja. Uh, dus hij is getrouwd met mijn moeder. Is die, is die, uh, Ach, gelukkig ja. voor mij en mijn zus heeft hij dat tot het eind volgemaakt. Ja, ja, ja. Uh, maar het, was wel een, uh, het bracht wel een, uh, een bepaalde dynamiek... in dat, uh, in dat gezin die, uh, ja, die niet alledaags was. Hm. En, uh, um, ik heb altijd het gevoel gehad... dat ik hem uh, tot het eind toe een beetje bij de hand uh, moest nemen... op een spiritueel vlak. Want hij was gewoon bang. Maar het laatste jaar niet meer. Hm. Het laatste jaar was hij helemaal los. En, uh, maar goed... Eén van die nummers gaat de... er ook ja, over. Ja, ja, het ja, ja. Ja. Nee, daarom vertel ik er ook zo ja. uitgebreid over... Omdat het is voor mij wel een centraal thema geweest op die ja. plaats. Ga je dat nummer ook spelen vanavond? Nee, nee, nee. Maar vanavond niet? Nou, het is, dat is, ik, kijk de reden waarom is... Hmm. Uh, ik arrangeer die muziek ook vaak uh, rijkelijk. Hmm. En uh, soms uh, zit, zit het, het frame van zo'n liedje in het arrangement. Uh, de meeste liedjes drijven wel op de gitaarpartij en de zang. Hmm. Maar er zijn ook liedjes die met alleen de gitaar... Ja, vind ik ze dan net niet goed genoeg uit de verf komen... om, om, om het goed over te brengen. Dus, ja. Dan heb je die andere instrumenten erbij nodig. Ja, uh, over de historie even gesproken. Mm -hmm. uh, want uh, uh, jouw vader heeft dat boek geschreven over de historie. Maar niet zo lang geleden hebben wij ook nog een historisch verhaal in die kerk uh, gehad. Daar dat komen we ja, dan ja, twee ja. dingen dus Paulus bij elkaar. Ja. Ja, ja. En uh, Mr. Paulus Loot, hemzelf, uh, zit nu ook uh, aan de radio gekluisterd. Dan uh, nou, <laughs> weet jij wel wie ik uh, bedoel. Niet helemaal. Nee. Want Wal hij is Walter. Droog. Walter. Oh, Walter, Ja, zo. Ja. Nee, ik zag Nee, ja, Niet de acteur, nee, maar uh, nee, die, dan neem ik het over degene die die, die, die, die avond uh, mede heeft vormgegeven. Ja. Hij heeft het niet helemaal alleen gedaan. Nee, natuurlijk. maar er liep op die avond in de, in de kerk, liep een acteur rond. Dat is Fred Rozenkrant. Fred Rozenhart. Ja, ja. Ja. Ik moet het goed zeggen. Fred ja. Rozenhart ja. was degene, de, ja, je zat dan helemaal zo van... Ja, nee, denk, maar ik heb het ja. over, over degene die het georganiseerd ja, heeft. Die ja, noem vorm, ik dan ja. even Mr. Paaldersloot, maar... Um, uh, ja, hij, uh, historie natuurlijk. Uh, hoe ben jij eigenlijk... Uh, de, de, uh, Daarbij betrokken geraakt. Ja, ja. Hoe, hoe is dat gegaan eigenlijk? Nou, Walter belde me of appte me, geloof ik. Uh, ik krijg wel een Abt antwoord. Heb dan, dan wat te doen? <laughs> yes. Ja, want hij zit te luisteren en ik heb de app openstaan. Dus ik, uh, ik, ik ben benieuwd naar wat hij nee, ja, reageert. Maar, ik vond het heel leuk dat die, ja? jij appte en, uh, en ik kon... En, uh, uh, het was overzichtelijk en het past in het schema. Dus uh, overzichtelijk in de zin van ik kon het organiseren. Ja. En uh, Ik had ook nog een blazer bij me, wat heel fijn was, Michiel van Dijk. Ja. Een fantastische klarinetist en saxofonist. En uh, ja, toen hebben we drie liedjes geloof ik, gespeeld in de ja, kerk. Ja. Ja. Ja, dat uh, was ook een hele bijzondere avond. Maar ook met de lading van wat je net zegt hè, over je vader. Dan heb ik daar ook nog een vraag over gesteld. Dat, dat... Toen? Ja, toen bij die uitzending. Oh, eh, ja, daar heb, heb ik toen ik ook dus die er. vraag bij gesteld van, van ja, jij en kerken. En daar heb jij toen ook een antwoord op uh, gegeven. Ja. Dus vandaar dat ik even die link legde. Ja, ik snap het. van ja, ja. het. En het geloof en de historie. Ja. Dat kwam ook allemaal ja, op die allemaal avond elkaar, daar ja. samen ja. natuurlijk. Ja, even voor de goede orde. Ik heb niet, niets tegen kerken, maar wel ja. tegen dogma's door mensen Juist, bedacht. Zo was, het, dat ja. was uh, het antwoord wat je toen dus ook had. Zo ben ik niet, uh, helemaal niet gelovig, maar nee. uh, ik heb helemaal niets tegen mensen die wel geloven. Dat, hij heeft een functie. Ja, maar de historie uh, zit ook in een andere uh, verband ook verweven, want je hebt ook nog iets geschreven bij een NTR televisieserie destijds, als het goed is. De Gouden Eeuw. Eeuw ja, ja. Dat is, ja, en recenter ook. De Strijd om het Binnenhof. Dat ook was dat, uh, ja. in 2021. De ja. Gouden Eeuw was eerder was 2013 uit mijn hoofd. Ja. Uh, ja. Dus dat is wel wat langer geleden. Maar dat waren wel twee... Uh, zeker de Gouden Eeuw was de eerste echt groot uh, uh, opgezette geschiedenisserie van de NTR. Hmm. Uh, er hingen overal Abries en zo met de foto van uh, Hans Goedkoop de presentator. Ja ja dat was heel vond ik een fantastisch project maar wat, wat is je link nou ja dat, dat is ook weer de historie oh, de historie, uh, de historie ja. dus met het boek waar we net over begonnen ja, ja. wat jou door je vader geschreven is en dat, dat nou, je uiteindelijk... wat met je wortels zijn belangrijk denk ik ja, ja, ja dus, nou ja dus, dat, dat bedoel ik dus dus we, komen uh, ergens, we staan op de schouders van ja. onze voorgangers zeggen ze altijd ja. uh, maar uh, heb jij ook iets met historie uh, ja in die zin dat ja. ik denk dat uh, uiteindelijk geven we natuurlijk allemaal weer iets door en krijgen we iets mee? Ja, uh, dan is weer, weer ook weer een volgende vraag... wat ook weer borduurt op de historie. Want vandaag de dag maken een historie. Hoe uh, zullen we dan eigenlijk uh, kijken naar de situatie van nu? In de, de wereld? Ik, ja, en uh, uh, laten we dan even als uh, uh, meest... Uh, actueel onderwerp uh, de verkiezingsuitslag bekijken oh, uh, erbij ja ja, moet ja, passen, want ja we dat, hebben, dat uh, vrij, moeten we ook even. Kerst, dit, maar, maar in... Pvv uh, ja maar goed maar in, in, dat, dat, dat, dat laten we verder even buiten beschouwing maar uh, kijk als, we, als je dan naar zo'n situatie kijkt de dynamiek van verkiezingen en tegenwoordig hoe mensen dus uh, ja, van alle kanten uh, ja, hoe zullen we dat dan in de toekomst naar uh, terug gaan kijken hoe denk je daarover hoe we erop terug gaan kijken ja? weet ik niet maar ja. ik denk wel dat we nu een hele uh, uh, hoe zeg je dat? Dat we een beetje een zwalkende uh, regeringsperiode, tijd tegemoet gaan. Toch? Wel. En dat het niet in één keer uh, op zijn plek gaat vallen, dit. Want uh, ik denk dat. Um, maar het is totale persoonlijke mening. Uh -huh. Zelf uh, zit ik ietsjes, ietsjes links van het centrum qua, uh, qua, ik, qua ik ik ook. stemmen. <laughs> ja. Ik ben niet heel links, maar ik zit wel ietsjes links. Eh. Uh, maar ik ook was helemaal klaar met uh, Rutte. En uh, die heeft zo het, uh, het uh, vertrouwen in de democratie ondermijnd. Hmm. En je zag bij alle verkiezingen de laatste jaren dat, um, dat er een reactie, de uitslagen een reactie waren op wat uh, ja, op hem. Dat en, we wilden en dit hem is eigenlijk ook dus is zo... eigenlijk de combinatie van alles. Ja. Want, want iedereen dacht, hoe krijgen we godsnaam die VVD weg? Nou, dan maar met z'n allen op de PVV. Ja. Nou ja goed, uh, we, we zullen eventjes uh, hierin uh, uh, daar moeten kijken en aanschouwen wat, uh, wat er gaat ja, gebeuren. Ik, want dat is het enige ik eigenlijk... Ik denk dat het een uh, rommeltje wordt. Uiteindelijk, uh, uh, ja, ik ben democraat genoeg uh, zo... Uh, zo denkt Nederland erover en dan ja, heb ik moet, me daar verder bij neer te leggen. Maar ik heb en, uh, alle vertrouwen in dat we er met z'n allen weer een evenwicht in gaan vinden, uh, maar dat heeft wel tijd nodig. Dat, dat geloof ik ook. Nou, het uh, vertrouwen is uitgesproken uh, in dat, dat opzicht in de toekomst, uh, we leven toch hier aan, uh, aan de zee, dus we moeten hier wel hoop houden in dat, uh, dat opzicht. Uh, je had uh, zo direct nog een aardig verhaal over mutsen. Maar dat uh, ga ik, zo direct, <laughs> nog <aan> je <laughs> ik ga zo direct nog even aan je vragen. Uh, het, ho eerst, het hoofddeksel. Het, hoofd, <laughs> het hoofddeksel. Maar goed. Eerst even ja. muziek. Hier is uh, degene die we vorige week hebben laten horen. Op het allerlaatste moment kwam ze met een uh, nieuwe single. Uh, die ze zei van, uh, dat is wel leuk. Lacet met Self Love. <middels> Sometimes I ask myself, what the hell is wrong with me? Cause everyone seems to keep up, so easily Want to see the parts of my work? Use the love and the hurt. It's not so bad to fall back and bite some dust and surrender. The only. Thing That I like inside Dat was er. Uh, was dat. Um, er is nog iets uh, uitgekomen. Uh, wat toch ook uh, best wel even weer een uh, soort van maatschappij kritische zong is. Uh, dat is deze nieuwe single van uh, de heren van Thames. Uh, Thames Band. Uh, zo worden ze min of meer genoemd. En die band die is uh, redelijk actief uh, bezig geweest. Dus ze zijn in de popronde behoorlijk uh, naar boven gekomen. Dit is hun last verschenen single. Dat heet Astonishment uh, trouwens. Uh, wat uh, de heren van Thames hebben uitgebracht. Uh, en dat is eigenlijk best een, uh, een beetje een soort anti-oorlogslied. Uh, wat, uh, wat ze hebben door laten schemeren. De laatste is een beetje een, uh, ja, een klassieker zeg ik dan altijd maar. En dat is uh, deze van Gangster uit 2010 alweer. En dat nummer dat heet No Disguise.